Marjet Krol met het NOS Journaal. Er is vannacht een principeakkoord gesloten over een cao in de groot metaal. De circa 140.000 metaalmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werktijden... en 5,9 meer loon over de komende drie jaar. De medewerkers van metaalgieterijen, de scheepsbouw, truckbouw en de auto-industrie... krijgen hun eerste loonsverhoging al op 1 april... De vakbonden hebben maandenlang actie gevoerd... en met dit principeakkoord is er voorlopig een einde gekomen aan de stakingen. De CNV-bond zegt het bereikt de pakketmaatregelen... met een gerust hart aan de leden voor te leggen. In Vlaardingen zijn drie panden per direct gesloten... na de grote politieactie van gisteren tegen motorclub No Surrender. Een van de panden is het clubgebouw. Bij de actie zijn drie mensen opgepakt... onder wie een voormalige leider van de Rotterdamse afdeling van No Surrender... Verder zijn drie wapens, munitie en een kilo softdrugs in beslag genomen. Twee Keniaanse atleten die vier jaar geschorst zijn voor dopinggebruik... zeggen dat ze een deel van hun schorsing konden afkopen... bij de directeur van de Keniaanse Atletiekbond. 400-meterloopster Joy Zakari en hordenloopster Francisca Koki Manunga... werden vorig jaar bij de WK in Beijing betrapt op een maskeringsmiddel... Ze zeggen nu dat directeur Mwangi hen toen vroeg om zo'n 22.000 euro in ruil voor strafvermindering. Toen de twee dat niet konden betalen zijn ze alsnog voor vier jaar geschorst, zeggen ze. Mwangi doet de zaak af als onzin. Maar Kenia ligt inmiddels wel onder het vergrootglas van antidopingbureau WADA. Een wilde olifant die gisteren in een dorpje in India veel schade aanrichtte is gevangen. Boswachters wisten het dier te verdoven en in een vrachtwagen te takelen. Het dier krijgt verschillende medische onderzoeken en zal daarna weer in de natuur worden uitgezet. De olifant vernielde zo'n honderd woningen en winkeltjes op zijn tocht. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, elders opklaringen, vannacht 1 na 2 graden. De komende dag zon, maar ook kans op een bui en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 like a radio tune I swear www.zfmzandvoort.nl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 Snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg gehad, Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Gaan, schat, want je moet. ik